Het is nu midden in de nacht en in het grote bos is de rust teruggekeerd. Overal is het heel stil. In de boom van Paulus is het donker. Alle dieren slapen in hun holen of in hun nesten. En dromen nog van het feest dat ze samen hebben gevierd. Zo te zien zou je zeggen er valt hier niets te beleven. Maar vergis je niet. De stilte in een bos is altijd bedriegelijk. Wanneer je maar goed oplet, blijkt er meestal nog van alles gaande te zijn. Hoor, daar loopt iets. Dat zal prikkenprik -prik de egel wel zijn. Die houdt van nachtwandelingen. Daar had prikkenprik iets te pakken. Een wurm, of een tor, of zoiets dergelijks. Nou, smakelijk eten, Prikkenprik. Jij liever dan ik. Kijk, er holt een muis. Muis, muis, als ik jou was, zou ik niet zo hard piepen. Want misschien is een hoerboer wel in de buurt. En je weet dat uilen altijd op muizen jagen. Mm -hmm. Inderdaad zit ik nogal wel zo tabelijk vlakbij. Maar vannacht kijk ik niet naar muizen. Ik heb wel wat anders aan mijn hoofd. Ik denk na... Zo, zo. Dus Uhuburu denkt na. Dan is het beter om hem niet te storen. Hij kijkt trouwens met aandacht naar de boom van Paulus en nog wel naar het slaapkamerraampje. Zou er iets aan te zien zijn? Ja, Rempel, ik zie ook wat. Er brandt een kaarsje in het slaapkamertje van Paulus. Dan is Paulus dus blijkbaar ook nog wakker. Ja, ik ben wakker. Ik kan niet slapen, hè. Helemaal niet. Dat feest was ook zo rumoerig. Het roze moest nog steeds in mijn bolletje. Maar het was wel een mooi feest, jonge, jonge, ja, wat een feest was dat. En ik geloof ook dat iedereen geweldig trots is op ons nieuwe park, op Klein Vossenveld. Het is dan ook een park dat er wezen mag, prachtig, met die fonteinen, met dat vossenbeeld. Als ik uit mijn raampje kijk, kan ik het beeld juist zien staan, in de maneschijn. Ik, uh, ik geloof dat ik nog even naar buiten ga. Ja, dat doe ik, kaasje mee. Daar klimt Paulus zijn laddertje af, doet heel voorzichtig de voordeur open... en gleurt naar alle kanten om zich heen. Er is niemand te zien. In zijn nachthemdje, op blote voetjes, stapt Paulus op het mos. Je kunt het natuurlijk niet zo goed zien in dat bleke maanlicht... maar het komt me voor dat Paulus een kleur heeft. Hij ziet er ook wat verlegen uit, maar dat zal wel verbeelding zijn... want voor wie zou Paulus nou verlegen moeten zijn? Op zijn tenen steekt hij het grasperk over... En nu staat hij vlak voor het beeld van Rijn de Vos. Hij zet zijn kaarsje op de grond en houdt het meegenomen kruikje omhoog. Dag Rijn, kijk eens wat ik hier heb. Weet je wel wat dat is? Rijn zegt natuurlijk niets. Die staart met starre stenen ogen voor zich uit. Het is zelfs zeer de vraag of hij kan verstaan wat Paulus tegen hem zegt. Maar in ieder geval kan zo'n granieten beeld zich niet verroeren en daar wordt Paulus wel wat verdrietig van lijkt me verschrikkelijk om versteend te zijn. Je zit maar, je zit maar steeds in dezelfde houding. Ik heb er nog eens goed over nagedacht, Rijntje. Daarom kon ik ook niet slapen, weet je. En ik moet je zeggen dat ik na lang nadenken tot de slotzon ben gekomen, dat het niet om uit te houden is. Dat zitten bedoel ik. En dan weet ik wel dat je een heel erg mooi beeld bent. Een sieraad voor het park Klein Vossenveld. En dat alle dieren erg trots op je zijn, maar toch zie je maar met dit kruikje. Neem me niet kwalijk, Paulus, maar wat zit er in dat kruikje? Oh! Ja, daar staat Paulus nou te bibberen op zijn kabouterbeentjes. Oegeboeroe, de grote uil, is zomaar uit het niets tevoorschijn gekomen. Zijn vurige ogen gloeien in het donker als twee brandende kooltjes... ...en ze kijken Paulus strak aan. Erg strak. Van pure verlegenheid weet Paulus geen woord uit te brengen. Hij bijt op zijn baardje, wiebelt van het ene voetje op het andere voetje en houdt met beide handjes het kruikje achter zijn rug. Hmm, waarom geef jij geen antwoord? O omdat ik echt niet weet wat ik zeggen moet, Goedoe. Ik dacht dat jij al lang sliep. Slapen? Ik? Een uil? Ik was even vergeten dat uilen nachtvogels zijn. Heel dom. Buitengemeen zeer dom. Ja, hoor, Wat schijnt de maan aan mooi, hè? Bijzonder. En het is helemaal niet koud. Helemaal niet. Zullen we nou maar naar binnen gaan? Dat is uitstekend, Paulus. Schichtig achteromkijkend loopt Paulus terug naar zijn boom... en Oehuburu volgt hem op de hieltjes. Met een diepe zucht zet Paulus zijn kaarsje op de tafel... en gaat op zijn stoeltje zitten. Oehuburu neemt ook een stoel, heel dicht bij Paulus. Veel te dichtbij, naar de zin van Paulus. En vertel me dan nou eindelijk eens... ...wat er in dat kruikje zat. Welk kruikje bedoel je, geboor? Hou je niet van de domme paulus? Ik bedoel natuurlijk dat kruikje... ...waarmee jij voor het beeld van Rijn de Vos stond. Hm, was dat... Uh... Ja, dat was het. Het kruikje met levenswater dus. Juist, goede Het kruikje met levenswater. Maar wat zou dat nou? Ik mag er toch wel mee rondlopen als ik daar zin in heb. Het is tenslotte mijn kruikje... Je draait eromheen, Paulus. Als jij alleen maar rondliep met dat kruikje, dan was er niets aan de boot. Maar je maakt mij niet wijs dat het je bedoeling was er alleen maar mee rond te lopen. Ik, uh, ik, ik liet het even zien aan Rijn de Rijnden Vos. Die hele niks zien kan, omdat hij van steen is. Ja, maar daar wou ik nou juist... Daar wou je wat aan doen. Daar ja, ik snap het wel, Paulus. En het was te verwachten. <laughs> ja, ja, dat was het. Het was te verwachten dat jij niet lang tegen dat stenen beeld zou kunnen aankijken... ...zonder weer last te krijgen van medelijden. Nou ja, lijkt het jou zo leuk om van steen te zijn? Leuk of niet, Rijn de Vos heeft het verdiend. O, zo. En wat dat malle medelijden van jou betreft, zet dat maar gerust uit je hoofd. Waar is dat kruikje? Dat, uh, dat, dat heb ik zo lang in de fontein gezet. In de fontein gezet? Omdat ik dacht dat ik misschien later, als jij goed en wel weg was... Alsjeblieft, ook dat nog. Dus jij wilde wachten tot ik weer verdwenen was. Schande, Paulus. En bovendien laat je dat kruipje onbewaakt. Maar niemand weet toch dat het in de fontein zit? Dat is te hopen. Ik ga het nou meteen halen, als het tenminste niet al te laat is. Oehoeboeru holt de kabouterboom uit en verdwijnt in de nacht. Hij blijft heel lang weg. Paulus hoort hem rondplassen in het water van de fontein. Heel kleintjes zit het boskaboutertje achter de tafel te wachten tot de Huburu terugkomt. En als de oude uil ten slotte verschijnt, hoeft Paulus maar naar zijn gezicht te kijken om te weten wat er gebeurd is. Ik was er al bang voor. Het kruikje is er niet meer. Weggepakt terwijl wij hier binnen even zaten te praten. Huh? dat is een pak van mijn hart. Wat zeg je? Mm, juist, erg is het. Helemaal zeer erg. Want je levenswater ben je kwijt, Paulus. Je hoeft niet te vragen wie het gestolen heeft. Natuurlijk heeft Eucalypta op de loer gelegen en van de gelegenheid gebruik gemaakt. Oeh, Paulus, wat ben je weer dom geweest. Wat oerdom. Ja, Oebo, mag ik nou gaan slapen? Ga jij maar slapen. Dat is het enige wat je nou kunt doen. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet begrijp hoe jij slapen kunt. Vlak nadat je kostbare levenswater is weggenomen. Morgen spreken we elkaar weer, Paulus. Morgen zullen we een plan maken om dat levenswater terug te krijgen. Tot ziens. Weg is een goeroe. En booste die is. Ik kan het me trouwens wel een beetje voorstellen, dat wel. Maar eigenlijk... Eigenlijk vind ik het idee zo erg dat Eucalypta mijn levenswater te pakken heeft gekregen. Dit keer niet. Nee, moet je nou eens even goed nadenken. Waarvoor heeft Eucalypta dat levenswater nodig? Om Rijn de Vos te bevrijden, dat is duidelijk. Nou, dat, datzelfde was ik ook van plan, maar Ooguburu wilde het niet toestaan. Als Eucalypta er nou voor zorgt, dan ben ik niet ongehoorzaam en Rijn de Vos wordt toch bevrijd. Ooguburu zal onmogelijk boos kunnen zijn op mij. Want ik kan het helemaal niet helpen als eucalyptus aan mijn levenswater gebruikt. Nee, dat zit wel goed zo, Paulus. Ga nou maar lekker slapen, want alles gaat naar wens. Uh, uh.